Middernacht, het begin van woensdag 9 november, Raymond Seré met het NOS-journaal. De republikein Herman Cain blijft in de race voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij zei dat zojuist op een persconferentie die door Amerikaanse nieuwszenders rechtstreeks werd uitgezonden. Cain ontkent met klem dat hij vrouwen seksueel heeft geïntimideerd of misbruikt. Cain gold tot voor kort als een mogelijke winnaar van de republikeinse voorverkiezingen... maar door de beschuldigingen van de vrouwen is zijn populariteit flink afgenomen. Premier Berlusconi is bereid op te stappen... zodra het Italiaanse parlement de plannen voor economische hervormingen heeft goedgekeurd. Dat zei hij na afloop van een gesprek met president Napolitano. De stemming over de hervormingen staat voor volgende week gepland in de Senaat. Het huis van afgevaardigden zou half december pas stemmen... maar dat wordt nu waarschijnlijk vervroegd. De afgelopen dag werd duidelijk dat Berlusconi in het parlement... niet meer kan rekenen op een meerderheid. In Athene onderhandelen de grote politieke partijen al bijna de hele dag over de vorming van een interimregering en een tijdelijke premier. Het overleg verloopt moeizaam en het kan volgens bronnen in Athene nog wel enige tijd duren voordat de partijen eruit zijn. Het PVV-kamerlid Graus stapt per direct uit de commissie De Wit, de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de overheidsmaatregelen tijdens de kredietcrisis.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 En dan het weer. In het zuiden op de meeste plaatsen helder. In de rest van, de dag, in de rest van het land kans op mist het wordt 3 tot 9 graden. Morgen overdag is het eerst bewolkt, maar later komt er meer zon... en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. En welkom in ons huis van de maan. En nee, we willen u niet meteen in slaap wiegen met dit Ozewieze Wozen. We willen juist dat u blijft luisteren, want dan hoort u welke kinderliedjes er in een stad als Amsterdam allemaal gezongen worden. Liedjes uit Iran, Hongarije en Suriname, uit Rusland, China en uit Vlaanderen en uit Nederland dus. Mijn gast van vannacht namelijk fietste door heel de stad en ontmoette onderweg stadgenoten uit alle hoeken van de wereld. En ze vroeg hen hun favoriete kinderliedjes met haar te delen. Die liedjes die bewerkten ze vervolgens op eigenzinnige en soms zelfs sprookjesachtige wijze voor haar cd Walla Cristalla die gisteren verscheen. Vanacht de gast in Casa Luna, celliste en theatermaakster Saartje van Kamp. Misschien kent u haar van de band van Spinvis. Misschien zag u haar vanavond nog bij de Wereldrijd door. Maar ze speelde ook met het als orkest bijvoorbeeld met het Metropoolorkest. en ze werkte aan talloze theaterproducties mee, ook van bijvoorbeeld Orkater. Saartje, goedenacht. Van harte welkom. Goedenacht. Oze ze woze, ja iedereen kent dat liedje natuurlijk. Waarom heb je juist dat liedje gekozen als Nederlandse bijdrage op je CD? Oh, waarom? Omdat ik het sowieso een heel grappig liedje vind. Ik vind het heel Mooi hoe de klanken gebruikt worden en heel muzikaal zijn eigenlijk. O sowieso, o sowieso, is al sowieso een uh, melodietje. Ja. En, um, en misschien was ik daar ook wel naar op zoek naar een, um, naar een, ja, naar een liedje dat niet heel concreet iets was, maar wat, wat het, het spel duidelijk maakt van kinderen. Ja, het kinderspel wat eigenlijk geïllustreerd wordt door die klanken. Ja en, ja, en waardoor het ook niet meteen heel duidelijk was. Zeker als titel van de cd vond ik het juist fijn om te gebruiken. Omdat het dan ook niet heel duidelijk is over welke taal gaat het nu. Want de cd gaat niet over één taal. Het gaat over verschillende talen. Ja, heel veel verschillende talen Ja, zelfs. En, en daarom die welke stellen klinkt heel... Crystallijn, crystallijn en sprookjesachtig. Ja, sprookjesachtig. Dat ja. is een sfeer die naar, naar boven komt als je naar de cd luistert. Ja, oh, dankjewel. Want daar was ik wel naar op zoek inderdaad. En, ja. Nou, ja. dat is je gelukt. Um, nou, ben jij van Vlaamse origine. Hè? Je bent geboren in sint job in het Goor. Ja. Um, kende je Oze Wieze, Woze Kristalla? Dat, werd dat ook in Vlaanderen ja, gezongen? dat werd ook bij ons gezongen. Ja. Dus wat dat betreft een bekend liedje ook voor jou? Het is een Nederlands liedje. Dus en bij Nederlandse liedjes is het niet altijd heel duidelijk... of ze alleen voor de zuidelijke of voor de noordelijke... Nederlander waren maar in dit geval voor zowel het zuiden als het noorden. Nou, dan zei je dat het is een mooie klankozen, ze Dat dat draagt al een melodie in zich. Het is inderdaad niet de meest informatieve tekst. Nee, niet. Nee, het is ook. Je zou denken, het is misschien alleen maar een klankspel, alleen maar een nabootsing van klanken. En dat is een opvatting dat zou je kunnen denken. Maar wat ik ook vond, is dat er een letterkundige Frank Martinus Arion, dat is een Antilliaanse schrijver, die beweert dat Eigenlijk een, um, een, een verbastering is van een creoolse taal. Namelijk, uh, het zou een melodietje zijn of een liedje dat nog komt uit West-Afrika. Mm -hmm. uh, van de slaven die uit Ghana vaak uh, werden gevoerd, op schepen naar de Antillen. En daar gingen die aan het werk. En daar ontstond dan door uh, dat ze daar in contact kwamen met de Portugezen dan weer. Met Allerlei andere uh, volkeren die daar ook langs uh, kwamen, uh, ontstond de Creëlse taal die, die waarmee ze met elkaar communiceerden. En hij beweert, dus Arion beweert, dat als je uh, het fonetisch zou opschrijven en dan zou gaan vertalen, dan zou het betekenen, dan zou vise, vise, vise, dat, ze, dat ze betekent kinderen. En dan vala, vala is van vala, bala, het Portugees, het gaat je goed. Uh, en dan kristallen zou dan van het kerstenen zijn, het, het, het geheiligd. Dus dit kind, uh, mogen het goed gaan met dit kind, mogen dit kind geheiligd en gezegend worden. En mogen het goed gaan, kind, kind, kinderen, vise, vise, vise, vise, en dan heeft het ineens een heel andere betekenis. Dan is het ineens, lijkt het een, een zegen of een, een gebedje of zo. En dan, dat beweert hij dat het eigenlijk daarvan... Uh daar vandaan komt. Ja, dan krijgt dat lied ineens een heel andere waarde als je dat zingt voor je kind voordat het slapen gaat ja, s'avonds. Ja, dat doe je dan, ja. En, en zo gaat dat voor heel veel van de liedjes die je op de CD hebt opgenomen. Liedjes die, die uh, nou, oorgaanschijnlijk uh, heel simpel zijn soms. Ja. Gewoon een vriendelijk melodietje. en wat, wat een nikszerige tekst. Uiteindelijk zijn dat vaak liedjes met, met uh, grote verhalen erachter. En daar gaan we het uh, vannacht hier ook uh, over hebben natuurlijk in Casa Maar eerst stel ik voor dat we even gaan luisteren naar het antwoordapparaat. Het staat te knipperen. Er is één nieuw bericht. Hallo Frank hier. Morgennacht is muzikant Saartje van Kamp te gast bij jou in Casaluna. Ze heeft een cd gemaakt met kinderliedjes uit alle hoeken van de wereld. Dat is eigenlijk het eerste kinderliedje waar Saartje zelf herinneringen aan heeft. Ik ben benieuwd. Mooi gesprek, dag. Huisgenoot Frank Dumosh. Wat is het eerste liedje dat jij ooit hoorde? Althans, waarvan je je bewust bent dat je het hoorde? Wow, <laughs> ik ben bewust van haast. Nou, ik denk dat dat dan misschien wel... Slaapkindje slaap is toch wel. Als je echt Hoor je, je iemand bent. dat nog voor je zingen? Ja, ik geloof dat mijn moeder, ja, die zong dat toch wel voor mij. En die, die schaap met die witte voetjes, die bleef je toch wel. Dat is een beeld dat ik wel voor me zie. En dan onder dat raam. Ik, ik geloof dat ik me dat ook heel letterlijk voorstelde. Of zo dat er dan ook een schaap onder het raam stond. Maar en dan voel je lekker in slaap. Uh, ja, nou slaap kon ik altijd wel goed, geloof ik. Daar heb je de liedjes van je moeder niet voor nodig. <laughs> ja, maar ze heeft het voor me gezongen, ja. <laughs> Dat... Zong je moeder veel? Um, niet zo heel erg veel, maar ze zong absoluut wel. Ze heeft een hele mooie stem, ze speelt ook piano. Alleen ze heeft last van plankenkoorts. Dus ze deed het wel voor ons en thuis en zo, maar uh, het was nou niet... Te het makkelijkste dat ze dan zomaar de, deed of zo. maar, nee, maar bij jullie maar dat beetje is ook heel liefde, ze wel een daar aan, want dat is nou wel ook wel, zoals moeders zingen. Ze doen het voor hun kinderen of thuis of intiem altijd. En het, dat ja. deed ze. Dat deed ze absoluut wel. Ja. ja, ja. He, heeft ze ook bijgedragen aan jouw liefde voor muziek en misschien wel aan jouw voorliefde voor dit soort uh, naïeve liedjes? Um, aan de liefde voor de muziek wel. Maar niet per se aan de liefde voor naïve liedjes. Want zij was meer van de klassieke muziek. Dus bij ons stonden meer de grote sonates en uh, de symfonieën meer open. Daar ben je ook mee in slaap gewiegd. <lacht> Daar ben ik ook mee in slaap gewiegd. ja. <lacht> Saatje van Kamp, zij van, uh, vannacht mijn gast hier in de Casa Luna. Ze bewerkte kinderliedjes van over de hele wereld. Op haar cd Walla Cristalla. Die cd die uh, verscheen gisteren. En uh, het kan zijn dat u ja, toch echt naar bed moet nu. En uh, misschien zegt u dan wel, ja zonde, want ik wil het graag horen... Nou, dat kan ook vanaf morgen via onze site kazaluna.ncrv.nl. Maar het is natuurlijk nog leuk als u gewoon blijft luisteren nu. Maar wilt u dat toch liever op een ander moment doen, het uh, luisteren naar dit gesprek... dan kan dat vanaf morgen. kazaluna.ncrv.nl uh, Bij jou thuis uh, klonken de grote symfonieën. Je moeder uh, zong uh, uh, Slaap, Kindje, Slaap. Maar het zijn niet uh, de, de liedjes van je moeder die je geïnspireerd hebben... tot het maken van dit project. Hoe ben je wel op het idee gekomen om kinderliedjes te gebruiken... als basis van deze cd? Um, goh, dat gebeurde in een uh, decembermaand. <laughs> ik, um, ik was al wel vaker muziek aan het maken met kinderen en ook voorstellingen. En ik vond het altijd heel erg leuk. En ondertussen speelde ik ook bij Spinvis. En heb ik veel meer, uh, ben ik heel erg van liedjes gaan houden, sowieso. Dus, en, um, maar toen fietste ik op een, uh, op een keer langs een schooltje. Bij ons in de buurt in, uh, een schooltje waar uh, kinderen van overal van verschillende origines zitten, en ik zag ook meisjes lopen, ook met sluis, hele kleine meisjes, maar dat soms sommige dragen ook al ook hoofddoeken. En uh, het was Sinterklaas en uh, ze zongen allemaal Sinterklaasliedjes en ik vond het zo gek eigenlijk, want dat klopt historisch natuurlijk helemaal niet. Nee, dus ik dacht van, ja, dat, dat, leert, dat is natuurlijk hier op school. En natuurlijk gaan die allemaal mee met de grote intocht van Sinterklaas... die met zijn meiter en met zijn heilige staf en de goed heilige man komt binnen. Terwijl dat natuurlijk... Zij hebben een ander geloof en zij zijn niet christelijk. Andere tradities. Andere tradities. Yeah. Maar zij gaan helemaal mee met dat feest, natuurlijk. Maar toch moeten zij thuis iets anders zingen. Thuis, dat, dat kan niet dat ze dat van thuis uit... dat ze dat daar ook doen of zo, dat ze meemaken. Maar ik was daar heel nieuwsgierig naar. Dus... Um, toen ben ik gaan zoeken welke liedjes zouden zij thuis zingen. Of hebben zij ook zoiets. Of hebben zij ook uh, wel, ja, welke kinderliedjes zingen zij. Dat, dat ben ik me toen heel erg gaan afvragen. En in eerste instantie um, ben ik gaan googlen natuurlijk. En Marokko en kinderliedjes. Bijvoorbeeld. En, uh, ja, Turkije en Suriname en, uh, en ben ik naar bibliotheken getrokken en, en uh, cd-winkels gewoon gaan kijken wat is er, wat is er opgenomen, wat, zijn, wat bestaat er. En vond je daar veel in die en, winkels en op, goo nee, echt, op Google? Heel weinig, heel weinig vond ik. En als ik al vond op Google, er moet een titel zijn met Turkse liedjes Zo zongen wij. Daar is een, bestaat, en dan ging ik daar naar zoeken en dan was dat een cassettebandje nog, zou er moeten zijn? En dat was in alle bibliotheken van Amsterdam niet meer te vinden. En, dus het was heel moeilijk om mee, um, iets te vinden. En, er zijn een paar dingen, maar dat vond ik dan ook niet zo heel mooi nee, of nee. inspirerend. Ik dus dacht, ja, dat, dat, dat moet anders zijn. De mensen zou er mismoedig van worden, maar jij zet het door. Ja, ik dacht van ja, dat, dat, dat, toch moet het bestaan. En ze moeten zingen. Ik, da, ik dacht to, toen toch ook al van... Volgens mij moet iedereen toch zingen voor, voor zijn kind. Ja, als een kind gaat slapen, dat doe je automatisch. Je ja, gaat wiegen. Ja. En wiegen is al bijna zingen. Jij ja, hebt maar een van anderhalf. Jij zingt ook voor je kind. Ja, dat, is, dat gaat eigenlijk vrij natuurlijk of zo. En, dus het moet ook in andere talen zo zijn. En ik dacht van oké, okay, dan ga ik het gewoon vragen aan die kinderen... Dus ik uh, ging in eerste instantie naar, uh, naar scholen toe, of naar een school. Ik mocht ergens in een school, een, uh, die ook een kunstmagneusschool is, dus waar ze ook echt veel met cultuur bezig zijn en met dans en muziek en zo. En dan mocht ik onder de middagpauze uh, met kindjes zingen, en die, die voor mij wilden zingen en die kinderen willen absoluut zingen, dus vinden ze allemaal heel erg leuk. Alleen, uh, als ik ze dan vroeg om een liedje te zingen, dan kwamen er eigenlijk... De Nederlandse liedjes uit. Of de liedjes die ze op school hadden geleerd. Dus weer niet de liedjes uit nee, Turkije, Marokko, Suriname, noem maar op. Precies. En dan vroeg ik van, ja, maar wat, wat, zingt, wat zingt je moeder voor je? Wat, wat, hoe, hoe brengt ze je naar bed? Of heeft je grootvader nog gezongen? Of zo? En dan ging er heel in ver te een belletje. Ja... Ja, hij zong wel eens iets, maar dan wisten ze het ook niet meer. Dus het was duidelijk dat ik daar niet moest zijn. Dat ik het niet... De kinderen die nu op school zitten zijn, Nederlandse kinderen... waar hun ouders of hun grootouders ook vandaan komen... dit zijn gewoon Nederlandse kinderen die Nederlandse liedjes leren... en die hier op school zijn en zo. Dus je moest naar een andere generatie toe? Precies. Da da toen dacht ik van ja... Dat... Maar hun ouders? Ja. De ouders was ook al niet meer zoveel te vinden. Eigenlijk moest ik gewoon naar de grootouders. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben toen naar uh, verzorgingstehuizen gegaan in Amsterdam. Uh, allerlei ontmoetingscentra waar ouderen samenkomen. De Chinezen komen allemaal jongen. De Turkse vrouwen die komen naar nailessen of computer- of taallessen. De Marokkaanse vrouwen hebben ook allemaal kookbijeenkomsten. En er is, wordt van alles georganiseerd in de stad. Dus je stad. ontdekte echt een heel andere kant van de stad ook? Ja. Echt op plekken waar ik anders nooit zou komen. Nee, en dat was wel heel leuk. Als ik ja. nu ook door de stad fiets, dan weet ik achter sommige deuren... dat daar hele leuke dingen zich afspelen of, of dingen waarvan we geen weten hebben. En, en dat vond ik wel heel leuk. Want ja, daar zou ik als muzikant in mijn kleine muzikantenwereldje... verder ook niet nee, gekomen nee, zijn. Nee. Maar dan kom je op een gegeven moment op een, een Chinees maar jong avondje... of op een avondje Turkse Nijles, of op een uh, avondje Surinaams koken... Uh, dan komt Saatje van Kam binnen en dan, dan vraag je dus aan die mensen... Uh, het is leuk dat het komt, maar jongen, maar wil toch ook een liedje voor me zingen? <laughs> ja. ja, ja en wi die, wilden ja. die oudere mensen dat allemaal? Um, er zijn er die er makkelijker in mee waren en er zijn er die er ja, die iets meer tijd nodig hadden. Dus ik heb heel veel gedronken overal. <laughs> Om vertrouwen te winnen. <laughs> en ik ben ook heel vaak teruggegaan, dus het kostte wel uh, nogal wat tijd. en maar het was ook wel gezellig hoor, maar je moet er toch heen, ze moeten je toch een beetje leren kennen en um, je moet je ja, vertrouwen wekken. Dat, dat ging allemaal wel goed hoor. Maar, en, en, het was toch ook heel erg vaak dat, het gewoon, dat mensen heel vrolijk werden. En van, eerst, van, wat, wat vraag je me nu? Ken je nog een liedje van vroeger? Ken je nog een liedje dat je moeder voor je zong? Of, dat was mijn vraag. Ja. Een, een, vroegje, een liedje van, uit het land waar je vandaan komt. Het liedje van. En um, dat zat heel ver, altijd wel. Maar er, toch gingen heel erg veel mensen zingen. Echt, ja, toch heel veel mensen gingen echt zingen en, en vonden het ook. Werden er ook blij van of zo. Ze, ze vonden het. Ik geloof dat sommige mensen ook blij werden dat ik iets over hen vroeg over van, van vroeger. Omdat ja, oprechte misschien... interesse in, in hun geschiedenis. Ja, van, van waar ze ja. ja. Van, en, en, en misschien herinnert het zich ook aan en uh, ook aan, aan, aan vroeger toen ze klein waren. In het leven nog helemaal voor in lagen. en lagen. Het, het, ja, het, misschien ook is het dat ook dat het vrolijk maakt. Maar, ja, en ook, maar ook een beetje weemoedig. Want dat vind ik de CD ook wel een beetje. Het is ook een beetje weemoedig. van die liedjes ja. dat zijn natuurlijk onschuldige naïeve liedjes. Soms met een hele duistere boodschap. Soms met een zelfs wat politieke boodschap. Maar ja. uiteindelijk zijn het ook de liedjes van vroeger. En dat hoor je er ook een beetje in terug. Die ja. melancholie. Ja, dat hoor je in die melodie. Hè? Dat ja. zit in die melodie, ja. Het is het... het ja. Dat vind ik ook, ja. En, en dan kom je dus op, op zomaar jongenavondje. Uh, um, zijn er nou ook. Uh ja, eigenlijk culturen aan te wijzen die je hebt leren kennen, waarvan je zegt ja daar werd heel makkelijk gezongen en culturen waarvan je zegt, nou daar heb ik er echt aan moeten trekken om een liedje te krijgen. Ja, ja zeker. Uh, je, je, zegt, je spreekt over Jong avond, maar dat is bijvoorbeeld de Chinezen die moet je echt een microfoon onder je mond steken. en die beginnen te zingen. Ja, ja, ja. Dus echt die staan te trappelen. Dat is echt zo grappig als je dan, uh, ik was in de buurt van de Nieuwmarkt, maar ook in Oost zijn uh, stichtingen die echt van alles voor uh, Chinese mensen doen die anders vaak uh, thuis zitten, uh -huh. niet zo heel uh, makkelijk op straat komen, maar daar worden dan dingen voor georganiseerd. En die uh, uh, zitten daar dan onder de neonlichten, want het is, uh, dat is ook dan zo'n cultuur die dat dan blijkbaar gezellig vinden. neonlichten en verder helemaal in uh, blinkende versier uit, uh, uitgeknipt, maar, maar heel schattig. Geen kaarsjes heel, zoals bij ons? Nee, nee dat nee. doen ze niet, nee. En, um, maar dan staat er een microfoon of ik had ook iets meegebracht en, um, en ik had gelukkig iemand ontmoet die uh, bij hen ook, uh, een Chinese vrouw die voor hen zorgt en die, uh, die mij vertaalde, want uh, heel veel mensen ze uh, verstonden eigenlijk niet zo goed Nederlands. Dus begrepen mijn vragen ook niet. Van, wat, nee. wat vraag je eigenlijk? Dus er was iemand die uh, mijn vraag vertaalde. En ik zag gewoon, want ik kan natuurlijk ook geen Chinees, ik zag hen opveren en ik zag hen uh, gaan blinken en de een, en dan kwam eerst de een, maar dan stond, was de ander al van nee, maar ik, ik weet ook nog één. en ik weet ook nog één. en zo. Ze moesten lachen en het werd op een gegeven moment ja, lagen lag ze echt zo plat van het lachen, maar ik, ik wist helemaal niet wat ze zongen. Of zo. Maar je kreeg ondertussen wel allerlei mooie uh, uh, uh, liedjes mee als cadeautje. Ja, dus ik heb alles opgenomen. Dus, ja, ik heb heel veel opnames gemaakt. Dus ja. heel grappig. Dus en... de Chinezen die willen graag zingen. Ja. Maar zijn er ook culturen waar, waar, waar, ja, waarvan jij zei... nou, dat is kennelijk niet zo'n hele uh, uh, liedjescultuur? Ja ik weet niet of het dan niet is, omdat het niet per se een liedjescultuur is, maar bijvoorbeeld um, um, Arabische vrouwen of Marokkaanse vrouwen die, die uh, zingen heel moeilijk. En zeker de mannen die zingen niet eigenlijk. Of nee. niet voor mij in ieder geval. En, um, maar uh, dat was veel moeilijker om hen te laten zingen. En, en hoe komt dat? Ja. Um, ze, ze lijken, ze zijn veel verlegener of zo, lijkt wel. Of ze zijn heel uh, veel introverter, uh, als ik met hen sprak. En Um, maar als er dan iemand ging zingen dan was ze ook heel trots daarop hoor er, er, en, en, en er zijn ik, ik heb ook opnames hele mooie opnames gemaakt van een, um, een Marokkaans meisje die een prachtig lied voor me heeft gezongen en ook een, slaap, een vrouw die een slaapliedje zong allebei zijn ze ook op de cd um, en die, die, die dat wel deed. dus ze zijn, het ligt natuurlijk ook aan het karakter van de persoon maar over het algemeen had ik daar als ik naar vrouwencentra ging want daar heb ik vooral de Arabisch-sprekende en de Turks-sprekende mensen uh, getroffen. Um, daar had ik meer tijd nodig. Of daar, ja, dat, dat ging iets langzamer. Maar zo. des te mooier als iemand dan toch een liedje Precies, voor je wil zingen. Precies, dat is ook wel heel intiem. Het z is gewoon we, heel anders. Zullen we luisteren naar een klein stukje van zo'n zo uh, uh, Arabisch liedje? Um, dan, dan zijn er eigenlijk twee liedjes die, die in aanmerking komen. Nini Yamumu. Dat is een slaapliedje, een Marokkaans slaapliedje. Is dat, dan? Dat, dat is een, een, een lief liedje, hè? Ja, dat is lief. Zullen we een klein stukje daarnaar uh, gaan luisteren? ila mata bashana et bashirena ni ni habib habib mama ja, u hoorde uh, Nesha Karim samen met Saatje van Kamp. Dit is een van die Marokkaanse vrouwen die voor jou ja. wilde zingen. Ja. Mama herkende ik. Ja. Dit, dit zingen ze uh, in Marokko als het kindje slapen moet. Dit is echt een slaapkindje-slaap in uh, ja, ja. Van Marokko. Ja, dat zingt ook iedereen. En iedereen heeft een beetje een eigen versie. Dus uh, het is het slaapkindje-slaap. Zing ze ook. Ga maar slapen. Um, Um, en tot, het eten klaar, of wacht, maar tot het eten klaar is. En het, het, het, speelt, het gaat over eten en slapen. Maar ik, ik denk dat het daar ook heel vaak over gaat. Ja, ja je gaat eerst lekker ik eten en slapen, met een bol buikje eten. val je goed in slaap. Ja, ja precies. Nou, nou heb je in dit geval uh, uh, die Marokkaanse mevrouw uh, uh, uh, opgenomen. Ja. Je hebt er ook gebruikt in de definitieve versie van het ja. lied. Dat is niet altijd het geval. Soms hoor je uh, iemand voor jou zingen. Soms ook hoor je alleen uh, jouw stem. Toen uh, deden allerlei muziek kanten ook mee, soms op heel merkwaardige instrumenten. Spinvis doet bijvoorbeeld ook mee. Die speelt ook op theekopjes op ja. een van de liedjes. Uh, maar uh, hoe heb je die liedjes vervolgens bewerkt? Want dan kom je met dat materiaal thuis, maar toen begon het werk voor jou pas. Ja, ja, ja, dan ga je natuurlijk selecteren. Ja, um, hoeveel liedjes heb je in totaal uh, opgenomen? Ik heb, uh, ik denk 300 liedjes, daar heb ik opnames van. Zo. Alleen het zijn niet 300 verschillende. Want... Um, uh, ik weet nu even niet hoeveel verschillende. Ook heel veel hoor. Meer dan maar vijftien. Absoluut. Staan vijftien heel veel, meer dan vijftien, ja. Maar ik was natuurlijk. De, de, bijvoorbeeld, hè, het, het, het Slaapkindje Slaap Ninja Moe. hebben nog een paar mensen voor mij gezongen. Of het, het, het Turkse slaapliedje Dan Dini Dan. bijvoorbeeld. hebben ook een aantal vrouwen voor mij gezongen. En dat is ook waar ik naar op zoek was natuurlijk. Ik was niet op zoek naar hele speciale. onbekende liedjes. die toevallig iemand kent en voor me zingt. Maar ik was op zoek naar de, de, de algemene. De, ja. de, de liedjes die in de cultuur. Zitten en die dus ook door iedereen gezongen worden, dus daarom heb ik wel een aantal verschillende versies van hetzelfde liedje. En dan um, ja, daar heb ik uit gekozen, dus een, een, een stem die mij aansprak, of een melodie die blijft hangen of die moesten. En ik wilde ook uh, van verschillende landen, dus ik wilde niet drie Russische en geen Marokkaans, maar ik wilde dan oh, eh, ook een Russisch en een Marokkaans en een Chinees. Dus yeah, yeah. Daar heeft ook mijn selectie mee bepaald. En dan, en dan um, goh, dan heb ik er ja. Hoe ga je dan aan het werk? <laughs> dan, uh, Want het zijn ook heel het, erg dan, jouw liedjes geworden. Ja. Ondanks het feit dat het liedjes met een rijke geschiedenis zijn. Ja. Ondanks het feit dat je allerlei gasten, solisten hoort als het ware. Het zijn vooral ook jouw liedjes geworden. Ja, ja, ja dat is ook het, het, het leuke van het werk. Het, het, het, is nou, het was heel plezant om te doen. Het was echt heel leuk om te doen. Om, om iets te zoeken wat... Bestaat en wat, wat, ik wil, wat ik wil laten horen, wat heel mooi is sowieso, wat een melodie is die, die moet blijven. En dan daar zelf een, uh, een baslijn bij te zoeken, of een akkoordenschema, of het in een, uh, in een harmonie te plaatsen, of het met een geluid te verbinden dat misschien niet helemaal klopt bij de cultuur, maar ik ben, geen, ik ben niet muzikologisch bezig, of ik ben geen antropoloog. Ik, ik, ik, ik, ik was ook op zoek naar het geluid dat ik mooi vond. En ik ben hier en nu in deze stad waar alles sowieso bij elkaar komt. En, of, of, eh, waar al die culturen ook naast elkaar wonen. Dus vond ik ook dat ik ook de geluiden die ik mooi vond ook bij elkaar mocht brengen. Ja, <laughs> of, ja. Dat was mijn idee. Want het hoeft niet uh, zo te zijn dat Chinese muziek alleen maar op zijn Chinees wordt uitgevoerd. Maar dat mag ook eh, met de instrumenten die ik mooi vind. En dat is een beetje mijn uitgangspunt geweest. En zo is het... Ja, ik ga je, je maar, smaak mag, uh, laten spreken misschien. Het is jouw smaak. Maar het is ja. ook dus een soort eerbetoon aan smeltkoes Amsterdam. Met al die culturen. Ja. ja dat is wel. Ja dat is wel de idee. Van. Ik wil dat die liedjes blijven. En dus dat ze ook. Muziek worden van nu, van hier en nu. Zodat ook met kinderen, elementen die van nu, hier en nu. Ja, met, met elementen van hier en nu, zodat kinderen en volwassenen... en iedereen die hier en nu woont, die niet denkt van... oh, wat een oudbollige liedjes. Ja, niemand ziet nog kinderliedjes. Nee, natuurlijk niet. Dat is heel saai. En dat is slaapverwekkend. En dat, dat, dat, daar heb je niks mee. Jij maar, geeft aan hoe inspirerend die ja, liedjes kunnen dat, zijn. Ja, dat het juist wel hier en nu is. En dat het ook met muziek... Van, ja, dat, ja, dat het heel erg... Nu kan het zijn. En, en, en is, mooi ook gewoon. Een... En dat is misschien ook wel heel belangrijk. Want je vertelde eerder... Uh, bij die kinderen vind je eigenlijk geen liedjes uit de eigen cultuur. Zelfs bij die ouders van die kinderen niet. Je moet echt naar de grootouders toe. Uh, is het kinderlied een beetje... Ja, op zijn retour? Of uh, dreigen liedjes uit die, uit die uh, andere culturen uit te sterven... als je niet oppast? Althans ja. hier in Nederland? Ja, dat denk ik wel. Maar niet alleen in Nederland, in de hele wereld denk ik dat. Nee, maar het... goed, slaapkindje slaapt er nog steeds wel gezongen in Nederland. Maar ja. uh, mensen die hier zijn komen wonen, die dreigen dus uh, die wortels te verliezen. Ja, voor hen is het nog uh, sterker natuurlijk. Als je immigrant bent en heb je al te maken met een nieuwe taal. Je kinderen gaan uh, in Nederland op school. Er ja. worden Nederlandse kinderen die. Uh, dus, voor hen is het nog sterker zo dat, dat de liedjes uit hun cultuur en hun land uh, verdwijnen en dus vergeten worden. Je ziet het al, de eerste generatie kent er nog wel als ze heel diep graven. De tweede generatie kent er maar met de helft van de woorden al niet meer. Zo ongeveer. Zo ongeveer, die hebben nog wel ergens een klok horen luiden daarvan. En de derde generatie kent ze eigenlijk niet meer. Um, ja, Nina Moemen, dat zullen ze nog wel kennen... omdat dat gewoon slaap... Ja, dat, dat, lacheren, lacherig doen ze daar dan wel over of zo. Maar dat, dat kennen ze nog wel. Uh, voor de kleine babytjes zo. Maar meer bijzondere liedjes? Maar de, de echte... Nee, de, de kinderliedjes, er zijn nog veel meer natuurlijk. Die, die kennen ze dan eigenlijk niet meer. Maar is het ook jouw missie om het tijd te keren? Het, dat heeft er zeker mee te maken dat ik het echt spijtig vind dat dat zo is. Ja, dat ze verdwijnen. Ja. En uh, dat er niet meer zoveel gezongen wordt. Ja, daar kan je niet zoveel aan doen. Dat is iets wat gebeurt. Mensen... Het heeft natuurlijk ook met de ontwikkelingen te maken. Mensen vertellen elkaar ook geen verhalen. Meer Precies. althans, veel minder dan vroeger. Ja, de Iedereen kijkt de verhaal... televisie of zit achter zijn computertje. Precies, dus dat is een ontwikkeling die kan je niet tegenhouden. Dat, dat is inderdaad zo. Er, er wordt minder verteld. Bij, hè, de, een, ik was een, bij een Antilliaanse vrouw die heeft echt uren verhalen aan me verteld. Ik heb ze allemaal ook Dat Het was echt fantastisch. Maar zij, uh, uh, zij, zij zei ook van... ja, maar toen wij op Curaçao... Uh, we hadden geen elektriciteit, geen licht en zo. Dus de hele avond was het donker. Dus wat gingen we doen? Wij gingen bij elkaar zitten... en het ene verhaal na het andere vertellen. En er ontstaan grote verhalen... Kli. Ja, mooi. En zij vertelt die nu op scholen. Dat is een vrouw die in Amsterdam woont. En zij gaat echt naar school. Zij wordt ook gevraagd door school. Om verhalen te vertellen. Omdat ze ver verloren gaan. En zo is het precies hetzelfde met liedjes. En dat is wel heel erg zonde. Um, dus ja, je kan het niet tegenhouden, die ontwikkeling, maar... Je kan wel, ja, ik wil wel een klein steentje bijdragen aan dat ze niet vergeten worden, dat ze wel nog klinken ja, in ieder ja, geval ja. ergens dan. En hoe reageren <laughs> de mensen uh, die jou aan die liedjes geholpen hebben? Hè? Hoe reageren die als ze hun liedje in een saadje uh, versie horen, in een saadje van kamp versie? En ze vinden het allemaal fantastisch. Ja, ja, ja, die Iraanse vrouw die heeft me ook echt verteld hoe ze tranen in haar ogen kreeg en ja, en die Marokkaanse die we net hoorden ook, die moesten ook huilen en uh, ja en ze zijn heel erg ontroerend, dus Ze vinden het heel, heel. Ja, dat is wel heerlijk. Ja, maar iedereen ook. Uh, die ik vertelde over wat ik ermee zou doen of die ik vroeg om te zingen voor mij. Ze vonden het allemaal wel een heel goed idee. Van oh ja, wauw, ja, dat moet je doen. Ja, want dat is zo Dat Het enthousiasme dat was hem meteen. Ja, dat wel. ja. duurde ja. soms even voordat ze echt daadwerkelijk gingen, gingen zingen, maar enthousiast dan? waren ze. Absoluut, ze vonden het allemaal. Iedereen zei, beaamde dat het niet mocht verdwijnen en beaamde dat het zonde was en dat, dat je daar iets mee moet doen. En zo, dus, ja, dat is wel grappig. Het mooie is dat veel van die liedjes ook een verhaal in zich dragen. Sommige liedjes zijn inderdaad je tijd al gewoon slaapliedjes, maar zo'n ozv was we net mee begonnen, dat blijkt dan een zegening te zijn. Hè? Ja. Althans, uh, volgens frank is Adion. Uh, er staat bijvoorbeeld ook een, een liedje uit Rusland op, uh, op de cd. En ik waarschuw je alvast, dat gaan we straks laten horen... en vervolgens zingt u het de hele dag. Ja, ik, uh, <laughs> u kunt nog uitschakelen. Nee, het is echt een heel pakkend liedje, uh, wat in je, in je hoofd blijft haken. Maar dat is niet alleen maar zomaar een lief onschuldig liedje... dat is een liedje met een heel verhaal erachter. Ja, nou ja, dat, dat, dat, um, het Russisch liedje is, is, is, is, is, um, is een liedje dat komt uit... Iedereen in Rusland kent het. En dat komt omdat er een animatieserie was in de jaren zestig, begon die. Chirubashka en Crocodile Giene. En wat wil dat zeggen? Ja, Shirabashka is een heel raar wezentje. ja, het is, het is geanimeerd. Dus als je het ziet met hele grote oren. En een soort beertje. maar Niet een beertje, maar... Een uh, beerachtige. Ja, iets heel grappig En, en die, die beleven allemaal avonturen. en Dat is dan een, een tekenfilm die iedereen toen heeft gezien. En in die tijd werd dat natuurlijk heel erg gestuurd van de over van bovenhand van wat er op de televisie en de radio uh, getoond werd. Dus, dus het was ook heel makkelijk om iedereen hetzelfde te laten zien. Dus iedereen ook, uh, ook in wit rusland Deze vrouw is uh, een Wit-Russische vrouw. Dus ook daar... Uh, kende, in heel de oude Sovjet-Unie ken uh, ja, kennen liedje. mensen dit liedje. Ja, kennen mensen dit... De, deze serie en dit liedje is een van de, van de liedjes van die serie. Nou, voel me wel en... op dat de tekst op zich... Uh... Ja, die kunt het heel, als een heel onschuldige tekst uh, uh, lezen. Maar uh, het gaat over een trein, hè? Uh, kom toch mee. Stap in de, de blauwe trein. Maar dan uh, eindigt hij dat liedje. De blauwe trein die schommelt, rijdt steeds sneller door. Straks komt iets tot stilstand in het station. Jammer dat de reis niet eeuwig duren kan. Dus kom snel in de, in de trein. Geniet ervan. Ja. Het is eigenlijk ook een liedje over vergankelijkheid. Ja, absoluut. Ja, dat, dat, dat is absoluut. Het is echt een trein van het leven. De blauwe trein. Ja, het, gaat, het is echt van: kom stap nu maar in, want op een gegeven moment moeten we uitstappen. Wat zonde. Dat, dat is ongeveer wat er ook in staat. Maar voor een maar, kinderliedje is dat toch een heel, heel misschien ja. wel beladen boodschap? Ja, maar. Dat hoor je veel vaker in kinderliedjes. Dat, dat, um, het is helemaal niet uh, voorzichtig of oeh, uh, die liedjes. Er gaat echt. Uh, er gaan uh, mensen in dood, en er gaan mensen die hebben pijn, of gaan. <laughs> en en, um, en dat, dat, kinderen vinden dat ook heel normaal. De kinderziel die, wordt niet gespaard in liedjes. Nee, maar die hoeft ook niet gespaard te worden. Of, of, of, niet, of niet op die manier bedoel ik. Uh, uh, want zij, voor hen is dat eigenlijk heel natuurlijk nog. Uh, of, dat, is, dat, is, dat is gewoon zo. Wij vinden dat misschien te gruwelijk uh, voor een kind, maar ja, een kind ervaart dat niet zo. Wij hebben daar meer verdriet bij, denk ik. Dan, dan dat zij voor hen is. Dat is zo inderdaad. Ja, we gaan nu leven. En, dan, ja, en, en mijn oma die gaat straks misschien ook. Ja, dat, dat, ja. dat, dat, dat, dat is dat, heel. We komen allemaal uh, op dat eindstation aan. We komen, ja, precies. En, en daar kan je heel, ja, dat, dat is heel erg en zo. En, en ze hebben ook wel een poes die doodgaat en zo. Maar dan gaan ze die begraven. En dat is ook heel erg en dat is ook verdrietig. Maar ze, ze zijn daar wel mee bezig. Dat ja. is iets wat je niet zomaar uitschakelt. Je moet het niet wegstoppen of zo. Want het is ook heel. Ja. En het is natuurlijk wel ook een feest. Want de trein is wel uh, ook, uh, zeker in Rusland, is de trein een heel belangrijk symbool. En een heel uh, van, ja. Ze hebben er iets met treinen natuurlijk, die hele grote spoorlijn ja, ligt erop. Ja, ja. En uh, dus op de trein zitten is het feest wel. Dat, dat toch dat wel. daar begint ja, het mee. Ja, ja, ja, absoluut, dat is echt het feest. Nou, ik heb, en... ik heb u gewaarschuwd, dit liedje gaat u echt niet meer uh, vergeten. Uh, u hoort zaadje van Kamp, maar u hoort ook uh, Larissa Ilinia. Ja. Zij zong het uh, voor je, het uh, heet Goluboy Wagon, de blauwe trein. Медленно минуты уплывают вдаль, Встречи с ними ты уже не жди. И, конечно, прошлого немного жаль, Лучшие, конечно, впереди. С катертью, с катертью Дальний путь стелится И упирается Прямо в небосвод. Каждому, каждому лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход. Ах, как жаль, что эта жизнь кончается, лучше понадлилась целый год. Скатерти, скатерти. Ik ben и упирается прямо в een stilte, Каждому, Trap! Tra De Goluboi-wagon... Larissa Illinia samen met uh, Saartje van Kamp. Een liedje van uh, de nieuwe cd van Saartje van Kamp. Walla Cristalla, hij verscheen gisteren. Een liedje met bewerkingen van uh, kinderliedjes... die gezongen worden in Amsterdam. en allerlei verschillende culturen. En uh, het zijn liedjes die, die voor Saartje gezongen zijn... op allerlei plekken in de stad. Een soort eerbetoon aan Smeltcruise uh, Amsterdam. En wilt u trouwens uh, zien hoe wij er hierbij zitten in uh, Casa Luna? dan kunt u even op Facebook kijken, op onze Facebookpagina. Zit ziet u een sfeervolle foto van een avondje Casa Luna. Facebookpagina van Kazeluna uh, biedt uh, bied inzicht wat dat betreft. Saatje, um, je zei het al, je, je hebt een, een, een zoontje. Hè? Sepp heet ja. hij. Uh, daaraan is de cd ook opgedragen. Hè? Ja. <laughs> ja. Is, is, is, is hij zelf uh, al bewust van het feit dat je met muziek bezig bent? <laughs> dat kan je niet zo, niet zo onderuit, denk ik. <laughs> dat is moeilijk. Dus, maar goed bewust. Voor hem is het vrij natuurlijk, geloof ik, dat er muziek gemaakt wordt. Ja, en, ja. en wat zing je voor hem? Wat ik voor hem zing? Goh, ik heb, uh, uh, ik heb heel veel Sneeuwiet Vogeltje gezongen, <laughs> omdat ik daar ook mee bezig was. Ja, en een liedje ik wat op... jou, jij in Vlaanderen hebt leren kennen ja, ook al. Ja, dat he? was vroeger al mijn, een van mijn lievelingsliedjes. Ja, ga hem in twee uur laten horen. Oké, okay, ja, ja. En um, het Turkse slaapliedje vind ik ook heel mooi en dat zing ik ook heel graag, niet dan, dan, dan. Dat klinkt ook, dat is ook hu, hu, hu, hu, hu. dat is dat wie geziet daar ook in. Dat is bij veel Turkse liedjes trouwens. Dus dat heb ik ook nog wel gezongen, ja, en, in, ja, in de tijd dat uh, We gingen ook weer optreden toen ik... Uh, op, met spinvis, dus toen ja, zag ik ook wel gewoon spinvisliedjes. Ja. <laughs> en ook slaap, kindje, slaap. Maar ook slaapkindjes slaap. Over dat Absoluut. schaap. Absoluut. Ja, ja, ja, ja. Hij valt multicultureel in slaap. bij de SEP. Ja. <laughs> ja. ja. Saartje, um, als ik even uh, een stukje van je doopcel mag lichten. Je hebt uh, cello gestudeerd aan de conservatoria van Leuven, Antwerpen en Zwolle. Mm. Je hebt in verschillende orkesten gespeeld. Gelders Orkest, Metropole Orkest, Jamingi, Dat is een Vlaams Kamerorkest. Mm. Uh, uit Eindelijk heb je toch gekozen voor meer theatrale muziek. Je zit in de band van, van Spinvis, Erik de Jong. Je traat ook met Simon Vinkenoog, met Ikmar Heidse. Je bent te horen op cd's van Snijders van Jeroen Zijlstra. Dus, dus je hebt je accent wel verlegd... als het om, om de muziekpraktijk gaat als celliste. Waarom heb je dat gedaan? Waarom? Dat gaat niet zo heel bewust natuurlijk. Ehm... Um, uh, waarom? Ehm... Um, ik was altijd op zoek naar, naar een, een... Ik vind theater heel tof. Ik vind het een theaterzitting en een podium. En, en mensen die komen en de lichten gaan aan. En, en, en je, moet, je vertelt iets. En je brengt iets. En, en je wil spelen. Op zo'n manier dat je... Uh, een beetje in een andere wereld terechtkomt. <laughs> als je speelt of zo. En dat, dat vond ik heel leuk. En dat, dat voelde ik als ik... Uh, meer op theaterpodia stond. Als ik. Um, uh, ik heb wel eens met door Kater een, een product gemaakt, maar ik heb ook wel uh, vaak. Uh, met muzikanten die veel improvisatie speelden gespeeld. En toen begon het te kriebelen. Denk ik, bij improvisatie. De, ik, de eerste keer dat ik improviseerde, dat er echt zo. De, de, de, de, de spanning en, de, en de, je weet zelf niet je, je, bent, je bent toch klassiek opleiders, dus je bent gewend om, uh, om te spelen, je weet wat je gaat spelen ja, en dat en is ook fantastisch ook dat is echt vaak. heel erg tof om te doen um, maar op een gegeven moment ging ik ook improvis iets improvis uh, doen en dat wist ik nog niet en toen gebeurde er iets, toen kwam ik toch ook ergens anders terecht en in een andere ja, een beetje andere wereld ofzo en um, dat die keek, dat vond ik heel erg leuk. Maar dat heb je ook als je een verhaal gaat vertellen. Als je gewoon gaat staan voor de mensen. moet een verhaal vertellen. Dan heb ik dat eigenlijk ook. En uh, dat ging ik steeds meer opzoeken. Dat, dat, dat, hoe kan ik vertellen en iets, iets brengen of iets geven? En, en, en voelen dat ik. In de lichterstein of ja, de lichter is niet de, de lichten die je in een andere wereld brengen. Of dat zo. wil je. Je wil, je wil zelf in die andere wereld uh, uh, uh, meegaan, maar je wil ook je publiek in een andere wereld. Uh, ja, uh, ja, brengen. precies. Dus ja, ja, dus iets wat niet. Daarom ik zal ook zelden um, uh, in, in, in, in de, de kledij die ik overdag draag op een podium gaan staan. En dat is om de, niet dat ik heel veel anders aan. Ik doe gewoon een andere broek of zo. Daar gaat het niet om, maar. Um, het gaat om het gevoel dat je dan uh, op een podium staat of zo. Ja, dat je even een ander mens bent. Ja, ja, ja. Dat je speelt en, en je. Ja, het gaat om het spelen: het spelen, denk ik. Echt het gevoel van echt spelen. Als je al, net als een kind ook in een spel totaal mm -hmm. opgaat. En dan is die ook de ridder. En dan is die ook degene die die andere gaat, Ja, die, weet je wel, die speelt dat spel ook echt. Wat dat betreft en... kan ik me ook helemaal voorstellen... dat je je heel erg thuis voelt in de band bij Spinvis. Want Spinvis maakt natuurlijk ook muziek die wat ongrijpbaar is. Die ook sprookjesachtig is. Die ook soms uit een ander universum lijkt te komen. En doordat je daarna gaat zitten luisteren in het theater... ga je ook mee dat andere universum in. Is er een soort van zielsverwantschap wat dat betreft met, met Erik de Jong, met Spinvis? Um, ja, dat, uh, dat, dat, dat is zeker zo. En het is ook gegroeid. Natuurlijk. Want ik was in toen ik bij Spinvis kwam, was ik nog niet zo met liedjes bezig. En had ik ook niet zo. Wanneer ik was ik dat? ging meer met een roman lezen dan een gedicht. En ik mm -hmm. ging meer een sonate luisteren dan een liedje. Ik had meer met die lengte. En wanneer was dat? Dat was uh, eind 2003. Ik kwam voor het eerst meespelen. Maar eigenlijk pas echt op. Ik ging pas echt mee in 2004 of zo. Dus, dus dat, dat is ook ontwikkeld. Dat die, die voorliefde voor. gooi kan dus ook op korte tijd een, een universum creëren. In een liedje namelijk. Je hoeft daar niet een. Ik, ik hou ontzettend van romans hoor, dus het is niet het een of het ander, maar je, je hoeft dus niet een roman te schrijven om ook een beeld neer te zetten van een nieuwe, van een wereld en die, die, die een eigen dynamiek heeft en een eigen verhaal heeft of zo. Een verhaal kan je dus ook in een, in een, in een kort vertel, vertellen en dan is het toch heel groot. En dat heb je bij Spinvis geleerd? Ja, dat ja. heb ik, ja, geleerd. Daar ben ik, zijn liedjes zijn echt zo... Ik heb ze zo vaak geho gehoord en elke keer weer ging de tekst een ander verhaal vertellen voor mij bijna. Ja. Zo leek het. En dat vond ik zo fascinerend, dat dat zo was, dat, dat ik daar zo in, ja, in duikelde. Ben je, in de... ben je schatplichtig aan Spinvis? Want je zegt uh, in het dankwoord in de cd, dank aan Spinvis zonder wie dit niet was. Ja, absoluut. Ja. Dat is ook omdat hij, uh, ik uh, was aan het werk, aan die liedjes, ik was daarmee bezig. En op een gegeven moment had ik zoveel uh, materiaal. En ik had ook al veel gerepeteerd met uh, muzikanten en, ik had opnames, maar ik had ook mijn eigen bewerkingen. Met die, um, en toen, ik wist niet meer van, goh, waar, ik heb zoveel, <laughs> zoveel. Waar moet ik beginnen en hoe moet ik dit selecteren? Toen heb ik uh, echt, Erik als uh, producent heet dat dan, maar heb ik echt gevraagd van, zou je kunnen, willen komen luisteren en, en kijken wat, wat ik ermee kan doen of wat we ermee zouden kunnen doen? En toen heeft hij echt gezegd van, ja, je moet doorgaan waar je bent, namelijk met je... Je eigen bewerkingen, waar je zelf aan het werk bent. En hij heeft me echt gezegd: ja, je moet, je moet ja, hiermee verder gaan, en dit pad gaan we in. En Met. dat is. Ja, absoluut. Met deze CD als resultaat. Ja. En hij speelt nog op theekopjes ook. Straks praten we verder. Saatje, je blijft bij ons na 1 uur. Vind ik heel erg ja. leuk. En je luistert mee naar de, de kinderliedjes die u hopelijk voor ons gaat zingen. Want ik ben zo benieuwd wat u nou thuis zong toen u klein was. Uh, dat kunnen natuurlijk gewoon bekende Nederlandse liedjes zijn. Het kunnen ook liedjes zijn uit de streek waar u vroeger opgroeide. Of misschien liggen uw wortels wel in een heel ander land. Dan kunt u ons laten kennismaken met een kinderliedje uit uw jeugd... in Pakweg, Finland of Armenië, Zuid-Afrika, Argentinië, Portugal. Nou, noemt u maar op. U uw kinderliedjes. Ik ben er benieuwd naar, maar ook Saatje van Kamp is er benieuwd naar. En natuurlijk laten we ook nog andere liedjes horen van Walla Cristalla. Een, uh, een mooi multicultureel uh, feestje. Uh, u kunt bellen, nu al, op ons gratis nummer 0800-1121, 0800-1121. Uw mail is welkom op kazaluna.ncf.nl en twitteren, dat kan ook, met hashtag Casaluna. Nu op Radio 1 de NTR met het hoorspel Het Bureau naar de Cyclus van J.J. Voskuil. En wat ons betreft heel graag tot straks, na een...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 Luisteraars, staat u al en klaar? U begint met de linkerarm. We staan in de stand. De linkerarm gaat voorwaarts gestrekt. Nu hoog, nu zeewaarts en laag. Kort gestrekt. U kunt tussen de middag zeker niet naar huis komen. Hoeveel brood wil je dan mee? Vier boterhammen maar en een plakkoek. Kaas en appels toch? En een appel.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 Je weet dat je op je jaardag een uur vroeger naar huis mag. Ha ah, die Jansen. ha ah, die Pietersen, nog wel gefeliciteerd. Is, is moeder er al lang? Ja. En moeder?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 Daarvan zal ik dan niet voor sluitingstijd terug zijn. En, en wat was er iemand voor je bel? Dan kun je zeggen dat ik vanavond thuis te bereiken ben. Ik begrijp er geen bal van.